Je luistert naar een aflevering van Ruighorst Radio. Oké, okay, lieve mensen we gaan uh, officieel beginnen. Marja Ottenheim. Nou, om uh, maar even het allereerste te zeggen. Als het uh, aan Margaret had gelegen, had dit allemaal niet gehoeven. Ze vindt het heel fijn om uh, heel actief achter de schermen te wer werken. Maar in de spotlight is niet helemaal haar ding. Maar dat gezegd hebben de vonden dat we er wel echt een happening van uh, gingen maken... En moet je kijken, het is gewoon een reunie. En uh, Margaret heeft met haar boek gewoon heel veel mensen samengebracht. Dus dat is al uh, prachtig. Dus er mag al wel vast geklapt voor geworden. Precies 45 jaar geleden, gewoon precies op deze dag. Uh, vertrok de bus aan een hele lange reis die twee jaar zou gaan duren. Dus als je heel even stil bent en je gaat even in je gedachten... voor sommige mensen heeft het allemaal rondom de bus en rondom dit dorp plaatsgevonden. Sommige mensen waren nog niet geboren. Maar als je even teruggaat naar allemaal herinneringen die dan voorbij komen... en wat jullie allemaal met elkaar hebben meegemaakt... Bizar, volgens mij. Ik denk als je even stil bent en je gaat heel even een paar seconden in gedachten naar allemaal herinneringen rondom het boek, rondom de bus, rondom Ruigoort. Dan borrelt er vast wel wat op. De presentatie van de boek is gewoon echt wel een historisch moment. Het gaat gepaard met ja, een creativiteit die je nauwelijks uh, meer tegenkomt. Het is ontzettend inspirerend. Het hele mooie is ook dat er nieuwe plannen zijn met de nieuwe bus. Die andere bus is, zoals iedereen wel weet, verbrand, maar dat is er zijn alweer plannen door jonge makers, helemaal geïnspireerd op het, op het boek en op alle verhalen om bijvoorbeeld naar Italië te gaan. En er zijn allemaal andere ideeën. En deze uh, presentatie ontstond eigenlijk doordat Ginny twee jaar geleden bedacht van... Goh, we gaan eens eventjes al die bladzijden, en daar ligt al een boek. Nou, dan zie je best wel hoe dik het is. Als uh, cadeau geven aan Margaret dat we ze allemaal gaan inscannen. Dus dat hebben we gedaan. Steeds met z'n drieën aan de keukentafel. Toen bleek dus dat uh, we helemaal niet de goede DPI hadden gedaan. Dus toen moest het allemaal weer opnieuw. <laughs> maar goed, het was ook tevens een gezellig momentje om samen te zijn. Dus uh, dat was helemaal niet erg. En vervolgens uh, heeft Sterwin het helemaal omgezet naar het boek. Dus ja, ze heeft het helemaal goed vormgegeven en druk klaargemaakt... zodat de, de zes delen één groot boek zijn geworden. En Mary die gaat dadelijk een hele mooie presentatie geven. Dat gaat uh, na mijn welkomswoordje plaatsvinden. En uh, ja, en dan krijgen we nog een officieel moment... Maar dus allemaal van harte welkom, Margaret. Echt heel erg bedankt voor alles, alles, alles wat je voor ons allemaal doet. Ik denk dat jij degene bent in het dorp die de meeste complimenten heeft uitgedeeld. Altijd wist je precies wie de wc's altijd weet je precies wie de wc's heeft schoongemaakt of de je weet het gewoon en ik weet ook dat al die mensen een berichtje krijgen. En dat is gewoon heel typisch Margaret. En dat is zo fijn om zo iemand in de community te hebben die gewoon altijd dat doet. Want dat werkt gewoon heel stimulerend. Dus dank je wel. Misschien weten heel veel mensen het niet, misschien weet iedereen het wel. Maar Margrit schrijft dus elke dag een stukje verslag over het reilen en zeilen van Ruigoord. Niet alleen in dit prachtige dagboek, reisverslag, maar gewoon ook elke dag. Gewoon nu nog steeds, hè? Elke dag. Dus dat zijn echt heel veel letters. Heel mooi. Oké, okay, nou, ik denk dat ik wel even genoeg voor nu heb gezegd. Nogmaals, van harte welkom. Het is echt heel fijn om jullie allemaal hier zo samen te zien. En uh, het voelt echt als uh, echt gewoon heel bijzonder. En dan uh, ga ik nu het woord geven aan Mary Die uh, vannacht nog in Korea zat, maar nu hier. En ze heeft een hele mooie presentatie voorbereid... waardoor jullie ook echt allemaal weer een stukje meer van de geschiedenis uh, meekrijgen. Nou, mijn naam is uh, Mary Benjamins en uh, ik ken uh, Margaret ruim uh, 20 jaar. Ik was... Uh, Zakelijk leider uh, toen. En uh, ik had in eerste instantie uh, ook helemaal niet door dat Margaret zo'n belangrijke essentiële rol had, omdat zij, zoals Marcia net ook zei, het liefst achter de schermen uh, werkt. Um, en <clears throat> ik moet ze nu en dan even spieken. Beetje jetlag nog. Uh, ik ben ook uh, filmmaker en ik heb een, uh, diverse portretten gemaakt van Ruigoordse kunstenaars. En ik heb me ook de uitdaging gesteld om een film over Margaret te maken. Daar ben ik al een tijd mee bezig. Die film is helaas nog niet af, dus die kan ik nog niet laten zien. Uh, het is ook ingewikkeld om onzichtbaar werk achter de schermen uh, te verbeelden... Um, maar ik ga jullie wel een stukje straks laten zien van mijn filmverhaal. Um, ik word geassisteerd door mijn dochter Lies. Ja, dit, dit zijn dus de zes uh, reisverslagen, nieuwsbrieven, zes logboeken... die tijdens de reis uh, van, die dus twee jaar duurden... De, de, het boek gaat over een reis van twee jaar door negen landen. Maar uh, van oorsprong waren dat dus zes verschillende uh, readers. Die Margaret typte en dan opstuurde. En dan werd het verspreid onder de vrienden. Want wat uh, voor Margaret ook heel belangrijk is... is om in contact te blijven met uh, de vrienden die niet mee konden. En dat ging vroeger door schrijven. <tus> is het nu zo gekomen dat wij hier nu zitten dat uh, Margaret als uh, meisje geboren in een dorpje aan de kust, uiteindelijk uh, het avontuur aanging uh, door zonder geld op reis te gaan met een theatergezelschap. Nou, Margaret, Margaret uh, was nogal avontuurlijk. Uh, kan hij de volgende? Zij... Uh, ze wilde altijd buiten spelen, voetballen, paardrijden. Eh, Zandpoort Noord. zijn ook hele mooie duinen. En ja, ze had gewoon een heel groot verlangen van jongs af aan om al te gaan reizen. Maar. toen ze klaar was met de middelbare school. Eh, mocht ze van haar ouders niet op reis. Dat mocht pas als ze 21 was en dat was ze nog niet. Dus ja, wat moest ze dan? Eh, toen bedacht ze. Toen kwam er gelukkig een ander avontuur. Ze ging namelijk uh, naar Amsterdam. Daar was ze nog nooit uh, eerder geweest. En ze kon daar werken voor kunstenares Ro Mogendorf. Uh, dus dat waren eigenlijk twee kleine avonturen alvast. De jaren zestig uh, in Amsterdam. En... Uh, <tie> de kunstwereld. Romogendorf uh, in die tijd een bekende uh, tekenaar, schilder, uh, graficus ook oh, schilder. Uh, zij was een middelpunt van een hele grote groep uh, kunstenaars. En uh, zo was het bijvoorbeeld ook zo dat uh, Aartje Veldhoen... die werd wel eens achterna gezeten door de politie. En uh, hij vluchtte dan naar Mogendorf. Je ziet hier Aadje Veltoon. En je ziet ook uh, de opvatting van Aad Veltoon. Dat hoorde ook echt bij die tijd. Uh, hij vond kunst moet niet alleen in het museum uh, te zien zijn. Het moet ook voor iedereen te koop zijn. Dus wat hij uh, deed. Uh, hij had een speciale techniek ontwikkeld. Rotaprint. En uh, die verkocht hij dan... Vanuit de bakfiets samen met Robert Jasper Grootveld, ook een grootheid uit de jaren 60. Uh, voor, voor twee uh, gulden 50, maar dat waren ook naaktprenten. En op een gegeven moment dacht men ook dat hij de koningin neukend had uh, getekend. Dus ja, uh, maar goed, dus op die manier als hij vluchtte naar uh, rome zo heeft Margaret hem leren kennen. En ze zijn altijd uh, bevriend gebleven. Margriet wilde toch een opleiding gaan doen. Dat werd verpleegkunde in Leiden. Haar moeder had ook verpleegkunde gestudeerd. En dat heeft ze alleen niet zo lang gedaan. Want onder andere regelmatig conflicten met de hoofdzuster. Maar het lag er haar verder ook niet heel erg. Dus zij, zij ging terug naar Amsterdam. Daar had ze veel vrienden in de kunstenaarswereld... En uh, daar moest ze natuurlijk ook werk uh, werken en, uh, om geld te verdienen. En toen uh, is zij, heeft zij een tijd als model gewerkt. En dat was ook uh, voor haar heel leuk omdat zij internationaal kon gaan reizen. Uh, kan nog... <kliek> maar ze was inmiddels ook getrouwd met een kunstenaar. En uh, met dat uh, vooral het internationale modellenwerk verdiende ze veel geld, dus zo kon zij ook het gezin onderhouden. Mooi hè. Ja. Um, ondertussen was ze ook actief geworden in de organisatie van uh, de kunstenaarsgroep. Um, de, de, de, de kunstenaars in die tijd, de jaren zestig... maar vooral de kunst, veel van de kunstenaars die nu hier ook allemaal terecht zijn gekomen... die uh, uh, bedachten altijd ludieke, beeldende acties om te protesteren. En wat je hier ziet, dat heet de kuil van appel. De metro werd in die tijd aangelegd en er waren heel veel mensen tegen... omdat daarvoor een groot gedeelte van de binnenstad plat gegooid werd. Er was ook, daar waren heel veel woningen ook. En de, ja, er was al woningnood. En omdat die metro werd aangelegd... werd er ook allerlei archeologisch onderzoek gedaan. Dus toen dachten ze, de, kun, de kunstenaars... we gaan ook archeologisch bodemonderzoek doen. Met name Theo Klei en Max Reneman. Dus in hun stamkroeg mochten ze in een achterkamertje... een kuil gaan graven om deskundologisch eh, bodemonderzoek te doen. Je ziet hier Theo Klei in de Kuil van Appel. En het verhaal gaat... Er zijn meerdere verhalen, maar één van die verhalen gaat. Theo zag op een gegeven moment... Kwam, kwam, kwamen ze bij het grondwater. Zag hij in het grondwater de lucht weerspiegeld. En toen dacht hij... Uh, ...we moeten niet meer in de grond vroeten, maar we moeten de lucht in. Dus dat is een verhaal over hoe het Amsterdams Ballongezelschap is ontstaan. Uh, dat was uh, inmiddels, zijn we, 1972. Het Amsterdams Ballongezelschap uh, wilde zich... Was, ja, uh, ...men was ook heel erg begaan met de natuur, toen ook al... En dus men ging al, wilde alleen in de lucht met niet gemotoriseerde uh, voer, nou, voertuigen. Uh, ballonnen en vliegers. Uh, kan maar de volgende. Oh ja, 1973. Uh, een, een Ruigoort werd gekraakt. Ik ga er een beetje van uit dat jullie dat verhaal wel weten. Hoe dat kon en waarom het leeg stond. Dat gaat, het gaat te lang duren om dat helemaal uit te leggen. Maar... Uh, een, groep, een deel van de kunstenaars ging uh, in Ruigoord wonen, wat leeg stond toen. Uh, Margaret nog niet. En, uh, en wat, wat, waar ze ook mee begonnen was organiseren van vliegenfeesten. En dat was ook weer op plekken waar de uh, natuur bedreigd werd, uh, Organiseren ze dan een feest. En dat zou je eigenlijk ook... Uh, wel kunnen zien als de voorlopers van de huidige festivals want het ging altijd gepaard met uh, dichters bands, theater uh, dus ook met de Dochtroep door Edith Rinalda hier uh, ook tijdens uh, volgens mij een van de eerste vliegerfeesten uh, is, daar, heeft daar ook plaats uh, gevonden uh, <tosses> en uh, Margrit uh, was actief in de interne organisatie. Ze notuleerde ook. Ze, ze houdt van schrijven, zoals jullie net ook al gehoord hebben. Maar als ze meedeed, was ze altijd uh, onzichtbaar of geschminkt. Dus uh, onherkenbaar meedoen. En dat is ook bij de volgende. Uh, wat een, uh, hier is Margaret geschminkt als de verschrikkelijke sneeuwvrouw. In die tijd waren er verhalen over de Yeti, de verschrikkelijke sneeuwman. En uh, in Ruigoord werd toen het verhaal bedacht, geschreven door Hans, uh, dat de... Uh, dat had ook weer te maken met de natuur die bedreigd werd. Vooral de natuur rondom Ruighoord. En de verschrikkelijke sneeuwvrouw moest paren met de verschrikkelijke sneeuwman. Maar er was nog maar zo weinig natuur dat ze hem niet kon vinden. En wat er dan gebeurde was dat uh, er... Uh, dat zie je later ook terug... Uh, dat er foto's gemaakt werden door in dit geval Corriaring, bekende Amsterdamse fotograaf. En die dia's, uh, die gingen dan naar de jaarlijkse expositie in het Stedelijk Museum, want daar werd jaarlijks geëxposeerd. Je zal later ook zien bij de reizen dat ze ook vaak dia's maakten en dat dat dan ook bedoeld was voor een expositie in het Stedelijk Museum. Of... Um, en dat, zo probeerden ze ook geld te verdienen, werd de, de foto's met het verhaal erbij verkocht aan tijdschriften. Hier zijn we alweer uh, een stukje verder in het verhaal. Margaret is inmiddels uh, gescheiden en ze is met Rudolf. En uh, Rudolf en Margaret hebben diezelfde droom namelijk uh, reizen en Margaret wil heel graag uh, op wereldreis. Dus daar hebben ze ook allerlei uh, plannen uh, voor. Uh, maar dan blijkt uh, Margaret zwanger en dan kan de wereldreis dus eventjes uh, niet doorgaan. En uh, dan willen zij heel erg graag ook in Ruigoord wonen. Dus ze vragen, als er een huisje vrij is, kunnen wij dan laten het ons weten? En zo komen ze in uh, Ruigoord... 1975. En uh, daar komt een jaar later uh, Ruigord in het bezit van de bus. En dan is voor Margaret het moment aangebroken om uh, ja. de droom echt te realiseren. Nu kunnen ze op reis. Um, <coughs> Hier zie je hoe Margaret tijdens de reizen aan de verslagen werkt. Er ging altijd een brother-type machine mee. Meestal schreef ze eerst en dan ging ze dat later uittypen. Um, dit is van dit stukje even de laatste foto die ik laat zien. Uh, toch? Ja, wat ik, wat ik, nu wil ik jullie een klein stukje film laten zien. Het is heel bijzonder uh, dat ik dat nu kan laten zien. Dat is, ook, dat, dat is uh, gevonden in het archief van Theo Kleij. En door Tara, Inti en uh, vooral ook door Ilan van der Vliet is het mogelijk geweest om dat uh, te digitaliseren. En <tus> daar laat ik nu een heel klein uh, stukje van zien. Uh, maar dat gaat dus niet uh, over de reis van het boek... Maar het gaat over de reis van twee maanden, de Marokko reis. Maar in die reis zie je eigenlijk al alle elementen die je nu ook in Ruigoort ziet. En omdat ik tot nu toe geen veel materiaal heb gevonden uh, of video van de reis waar het boek over gaat, dacht ik dan, dan laat ik jullie dit eventjes zien. Uh... Ja, je ziet even een paar dingen die je hier ziet staan. Uh... Je, je ziet op een gegeven moment, uh, ja, de kinderen, er mochten kinderen mee, maar er moest wel huiswerk gemaakt worden. Dus werd er een speurtocht, een sprookjesachtige speurtocht bedacht. En, uh, want het is nog riw materiaal. Soms is het niet heel duidelijk. Vandaar dat ik, maar omdat ik dat een leuk idee vond, dacht ik, licht ik dat nog eventjes uh, nu apart toe, dan begrijp je het beter. Uh, ja, en ik, ik heb Margaret gevraagd om een paar. Uh, fragmenten van het dagboek van dierreis in te spreken, dus daar gaan we nu uh, eventjes naar kijken. Oh ja, en er is ook nog uh, één dingetje. Uh, er zit een stukje in dat ze weggejaagd worden uit Marrakech. Dat is maar heel kort gefilmd omdat ze weggejaagd werden. Uh, dat was denk ik een van de eerste keren dat uh, ze een show op een plein wilden gaan doen, maar was niet voorbereid en. Uh, daar was men ook helemaal niet aan gewend. Nou, we gaan even kijken. Een vreemd gevoel bekruipt je als je die andere wereld binnenstapt. De huizen en straten vormen een labyrint waar je als Westerling veel tijd voor nodig zult hebben om daar ooit wegwijs in te worden. Kinderen dromen lachend om de bus. We voelen ons groot, wit en aanwezig. Het is een gevoel waar je niet aan ontkomt in deze geheimzinnige Arabische samenleving. Je moet wel, anders keer je het terug. Van wat plaatselijke lifters belanden we op een fantastische plek in de woestijn. Indrukwekkende pracht om ons heen. Strakke blauwe lucht, steile bergen, diepe rivierbeddingen. Langs de rivier geurt het naar tijl en rozemarijn. dan wees ik het je pas. Kendra, kinderen, verlies het niet. <tog> Zoek het volgens 4 en 1 is denk ik 3 en het vastgaan nu dus er zijn moeilijkheden met je schoen. Maak ze dan maar vlug en snel, dan breng ik ze. Lief. Het was helemaal geen dief, maar ze was heel lief. Uit het niets duiken er een tiental vrolijke jongetjes op om ons kamp te bekijken. Ze vragen of wij het goed vinden dat ze muziek komen maken. Er een aantal foto's van waar het boek over gaat. Dus de grote reis naar het onbekende. Dit is de dag van vertrek. voor het avondeten, dus moesten er uh, straatoptredens gedaan worden. Een maand lang langs in Griekenland en er werden heel erg veel kunstwerken gemaakt. Soms lijken het ook wel dingen waar je in kan wonen. Een beetje voorloper van toen het landje wil hier nog op de vlakte was, denk ik misschien. Theater van Roos. Die, de rovers waren alleen uh, tegen te houden als je pakje sigaretten uit het raam gooide. Margaret Opstelten. En dit is ook Margaret Opstelten. En dit is tevens de laatste beeld. En ik wil Margaret bedanken dat je vandaag... Ik wou jou bedanken dat je vandaag dus achter de schermen vandaan bent gekomen. En uh, dat was dan dit gedeelte. Nu gaat er iets anders gebeuren. Je luistert naar Radio Ruighoort rechtstreeks vanuit de kerk raar gehoord. Um. Oh, komt iemand binnen op stelten. Ja. Ja. Ja. Ja. Any sights to see And when I look in my window So many different people to be That it's strange Chandra op de stelte, die dus een voorstelling doet in de kerk... met een knalgroude fluoriserende baromjurk met drie maskers. Groot applaus voor Chandra. En dan nog een prachtig, zeer belangrijk detail... Chandra loopt op de originele stelte van Margrit, hier. Margrit is de allereerste stelteloopster van Ruighoord. En uh, toen Chandra een keer aan haar vroeg, wat vind je nou de allerleukste taak bij het Amsterdam Blondse of uh, Ruighoord? Toen antwoordde ze, steltenlopen. Uh, we gaan uh, over naar een uh, officieel moment. Dus uh, het is zover, Margret. Je mag naar voren komen. Um. Margrit gaat zo het boek overhandigen. Ze gaat zelf vertellen aan wie. Uh, goed om te weten is dat uh, het boek dadelijk te koop is daar. Bij Mira en Jikke aan de bar. Vandaag is het 30 euro. Vanaf morgen is het 35 euro. Het boek is een... Uh, uh, trouwens, er zijn ook nog kaarten, onderdelen van het boek te, uh, te koop. Heel mooi. En um, het boek is niet alleen uh, helemaal vol met prachtige verhalen en teksten... dat je gewoon de geuren ruikt en de kleuren ziet en alles om je heen op je huid voelt. Daarnaast staan er ook prachtige tekeningen en foto's en brieven, handgeschreven. Het is echt een waanzinnig boek. Maar nu eerst, Margrit. Wil je graag daar zitten? Okay. Prima. Prima. Nou, wat goed dat jullie er allemaal zijn, hè, Jezus. Nou, natuurlijk denk ik nu eerst aan Theo Klei, die al mijn uitgestiepte velletjes papier tijdens de reis per post ontving en ook nog eens bewaarde. Zijn uitgeverij de Volle Maan maakte er destijds een klein vastgeniet boekje van en Willem Ellenbroek deelde die vervolgens uit aan bevriende achterblijvers in Nederland. Vorig jaar bedacht een aantal dierbare vriendinnen om van deze vastgenieten reisverslagen een boek te maken. Daar hebben ze heel veel energie in gestoken. Op deze manier blijft een deel van de historie en leefwijze van het Amsterdamse Ballongezelschap bewaard. Ik wens iedereen hiertoe om open te staan voor de grote reis naar het onbekende. En dan... Dan wil ik graag mijn zonen Daniel en Lee naar voren laten komen. Want ik wil jullie graag de eerste boek aanbieden. Je bent een lul. Huh? Je bent een lul. Nu ben ik een lul. Uh, nou, Lee en... Daarna is een podium, Mark in het midden. Het omhelst is verzoend. Dank je wel. Ze geeft het boek aan hun beiden. Oké okay, jongens. Nou, Margriet, je deed echt supergoed. <laughs> echt, echt goed gedaan. Nou, dat was het officiële gedeelte. Heel fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En uh, bedankt voor alles. Oké, okay, dit was dan het officiële gedeelte. En dat is ook meteen eigenlijk het, uh, het einde van de gesproken woorden. We gaan nu luisteren naar. That's the time. Artie tart La-di-da Can your part Get much sadder That's your lot in life la Can't blame ya la Run your hand Through your hair, paint your face with despair, that's your lot in life, Lelenia, can blame you, Lelenia. J'ai décidé de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous les émotions. Malas historias que he vivido si se olvidarán, porque no soy reino sultán, yo solo soy un grano de arena de las dunas junto al mar, venga el dolor dentro del cristal, io non soy más que una cantina. Dat ik si gezien, dat ik niet ik niet wil, dat ik niet ik niet wil, dat ik niet wil, dat ik niet wil, dat ik ik A pavori. Agora separe dos meus laços. Me resta só dor. Não olhe tão longe se o perto. É certo, não me quer, não mais. Tua a música já um gesto injusto. Gelo das mãos, gelo das mãos. Eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe se o perto é certo. Não me quero, não mais. Tua música jaça um gesto injusto. O gelo das mãos, gelo das mãos, de quem me atrasa. Mas não me quer mais, lilas cores, flores, tutem. Não me dão amor, mas não me quer mais. Lilas, cores, flores, tutem. Não me dão amor. Mas não, mas não me quer, não mais. Je luistert naar Radio Ruigoort. Je luistert naar Radio Ruigoort tot 9 uur, rechtstreeks naar de kerk Ruigoort. <tied> Pataye na maha, on ganga na pataye na Om on ganga na pataye na maha, on pataye pataye Και όμω χανώμαστε τη δριό καλή Ποιο στα πονέσει πιο πολύ καρδιά μου. Στο τελευταίο μα Ο πονο για του δύο καρδιά μου. Όταν λάγιστη το γυαλί. Όλα τα δύσκολα σε μέσα. Is aan de magie. Paula fue creciendo, sin saber que así no se engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo, de tanto dormir. Se la llevó el viento y se fue minstens. Su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo a mí me dejó su recuerdo De ne pas grand chose. comme Lieve luisteraars. Ik uh, dit was dan het laatste nummer. Uh, het boek uh, is als een zoet broodje over de broodplank heen gegaan. Uh, hopelijk tot zondag, want dan is er het woord in ruig gehoord. Tot gauw en dankjewel voor het luisteren. Doei. Mais tout paraît que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit Que tu m'auses encore Serait-ce possible alors Serait-ce possible alors Qui est-ce qu m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime c'est secret ne lui dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on en vraiment dit Que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors Elles passent en un instant, comme fan les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de notre tristesse s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Nummer. Tot gauw en kom naar Ruigoort als je kan. Gratis elke zondag check www.ruigoort.nl. Doeg, doeg, doeg, doeg, doeg. <middels> Con el zombie cachón sabrosón, que bien lo baila Marieta tu ves. Si las azúcares, tocarán tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres, tocarán tres te cambian el ritmo a los hombres. En la vida un tren expreso que recorre el Eguamile. El tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso. En ese embargan por eso, el viejo es nuevo y es serio. El vivo es el del ministerio y el tren a todo cumplace. Y en la parada que hace lo dejan en el cementerio. Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres. Como es el tren de la vida, el viaje no tiene fin y te tiende el boletín tan solamente de ida. Cuando una hace su partida que está a gran velocidad lleva la conformidad desde que sube al andén que va a viajar en un tren con rumbo a la eternidad ya tú ves si el tocarán tres te cambian el ritmo a los hombres si el azúcar es tocarán tres te cambian el ritmo a los hombres en el desembarcán señores premiere maricales Ministros y generales, reyes y emperadores, los papas y los doctores, potentados con dinero. Cuando llega un paradero o le llaman tan importante, allí le tiende su manto de tierra y sepulturero tuve. Si las mujeres tocaran tres, les cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran La diferencia del viaje en ricos y por consiste en que los primeros llevan mejor equipaje, pero el que a la tierra vague con el correr de los días, los gusanos con su cría le infectan la vestidura, poniendo a la misma altura toda la categoría tuve. Si las mujeres tocarán tres, le cambian el ritmo a los hombres. Tocarán tres, le cambian el rico a los hombres. Yo no he podido contar ni todavía ni un pobre ni un rico. Que a mí me haya dicho, chico, yo no me pienso embarcar. En él tienen que viajar la linda el tipo y el viejo. Desde fúnebre cortejo, todito famoso en post. Por esto me gusta Dios. Cortés levanta parejo tu veo. Si las mujeres tocarán tres. Cambian el ritmo a los hombres tiras las mujeres tres Le cambian el ritmo a los hombres Basta de filosofar No sigo más esta rima Porque ya se me aproxima La hora de yo embarcar Pero le voy a encargar A los que andaban quedando Que embarcaran no sé cuándo Pero es una cosa figa Que no se den un que el tren lo está esperando, si La... las mujeres tocaran tres de cambian el rincón a los hombres. Si las mujeres tocaran tres de cambian el rincón a los hombres. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. Nas en la cuna y perdido, se va a extinguir a la bot tu vez. Si las mujeres tocarán tres, se cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocarán tres, se cambian el ritmo a los hombres. Con el zombie cayón, retazón, que bien lo baila marieta. Con el zombie cachón, retazón, que bien lo baila marieta, tu ves. Si las mujeres tocarán tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocarán tres, Mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, la faccia più incerta che fai, le cose che non mi dirai. E casomai mi dimentico già di chiederti come si sta. Entro una foto d'estate che ho. Tu che mi guardi, io che guardarti davvero non so. Mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te. Dimille canzoni che sai, quelle che non canterai. E casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto di no. Mi porto addosso di te, tutto il meglio di te, soltanto il meglio che c'è. Mai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no. Mi porto addosso di te. Soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio. nota mal. Um ta dançado no ar. Da pensa nos meninos. Da pensa no sorriso do lavrador. Um, um tava voa boa. viva boca. Ribeirão a crescer. Da pensa que o castigo já vem cá batia. E a chuva vem. Tá barco, bem. Tava a buscou. Lobem dançar. Um dança desfechado. A terra tem outra mar. Um tá dançando no ar. Tá pensando nos meninos. Tá pensando no sorriso de lavrador. Um tá voando a pôr. E a barnista a crescer. A pensar com a testilha bem cavada. Um sorri, cada vez a dor na florir tá ser mais fácil continuar dia chuva bem tava escopo ver dança uma dança de esperança para amanhã e tá The labrador. The labrador. The labrador. The labrador. The The labrador. The labrador. The Bendito fado, Bendita gente no seu estilo tão diferente. Numa fé que não desmenta a sua sina de cantar. Bendito fado, Bendita gente. Llena de fuerza y delicias. Te traigo mucha emoción. Te traigo mucha But neither done No soy muy práctica Y neither stupid Pero yo tengo mucha emoción But I do have a lot of emoción Mis lineas no dicen nada La música habla de mi corazón Y mi cintura se mueve Suave al ritmo del mambo Con mucha emoción Al ritmo del mambo Con mucha emoción Ay. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, muchacho, ¿qué tengo que hacer? Pa' que me enseñes mejor a mover. Amor, if I step on your feet cuando bailo, I'm sorry, so sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Ja, ja, Pecati se brosa in mareia, l'amarei. Ma noi altretto, come ho la pioma pausade, te noto sul campa nel la serenata. schema mai me sento io tu ca la luma mai me sento io tu ca la loma Da-da-da-da-da-da <inaudible> ZANG Η διόρθωση των δυο, καρδιά μου, όταν ράγισε το γυαλί, όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί, Κι όμω χανόμαστε την πιο Σήμερα μαζί κι όμω χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί. Ja. ja.